Weet een kip zo op de gis hoe groot een eierpopje is Wat weet zo'n beestje toch een boel Zo'n ei is nooit te groot of klein Maar altijd net wat het moet zijn Wat heeft zo'n kip een maatgevoel Een luie haan in het kippenhok Die deed niet best zijn best Zo'n vrouw die riep Hé hey, luie flerk kom jij eens uit je nest De haan die vloekte kraaiend Maar de kip werd kwaad en zei Zeg man denk om je woorden want de eieren zijn erbij weet een kip, zo op de gis, hoe groot een eierdopje is, wat weet zo'n beestje toch een boel? Zo'n ei is nooit te groot of klein, maar altijd net wat het moet zijn, wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Een boer die greep een vette kip en zei je bent erbij, heb medelijden riep het beest, want ik verwacht een ei. De kip van de station, chef van Loenen aan de vecht, heeft kort geleden voor zijn baas een smiegelij gelegd. Hoe weet een kip zo op de gis hoe groot een eierkopje is? Wat weet zo'n meisje toch een boel? Zo'n ei is nooit te groot, te klein, maar altijd net wat het moet zijn. Wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Een kip die echt kip lekker is, heeft toch steeds kippenvel. En is met zo'n gezondheid mis, dan zie je het dan zijn lel. Zo'n kip heeft dan beslist, de Pip, zo'n kip met Pip, kijk, sip. Dan zegt zo'n sip, zijn kip, verhip, kip, pip Hoe weet een kip zo op de gis, zo groot een eiertopje is, wat weet zo'n beestje toch een boel? Zo'n ei is nooit te groot of klein, maar altijd net wat het moet zijn, wat heeft zo'n kip een maatgevoel? Het is jammer dat de doorsnee kip van geen manieren weet, zijn pootjes liggen bij die nee vaak op het tafel kleedt. Maar toch schopt die het soms zo ver dat je te kijken staat, want menig piepjong kippenkip wordt later advocaat.